Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn tot nu toe twaalf drones gevonden op Pools grondgebied. Dat zegt het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan het einde van de middag stond de teller nog op twee. In totaal zouden er 19 Russische drones uit de lucht zijn geschoten. Dat gebeurde onder meer door Nederlandse straaljagers... die meedoen aan een NAVO-missie in Polen. De drones werden tot op honderden kilometers van de grens... met Oekraïne en Belarus gevonden.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 De vrouw van 43 werd zondag in de Belgische badplaats op klaarlichte dag doodgeschoten. Getuigen zeggen tegen de Vlaamse omroep VRT dat er ruzie was tussen de verdachte en de vrouw voordat hij haar neerschoot. Daarna sloeg de schutter op de vlucht met een taxi. Die werd later onderschept door de politie, maar toen was de verdachte al verdwenen. Over een motief is nog niets bekend. En de A4 in de richting van Den Haag is vanmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er een paard op de snelweg stond. Het dier brak uit een trailer na een ongeluk op de weg bij Leidsendam. Na een uur slaagde de politie erin om het paard van het asfalt te krijgen. Hoe het dier kon ontsnappen, dat is niet bekend. Ook niet hoe het ermee gaat. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien over. Sommigen met onweer, het waait daarbij flink. Morgen begint de dag eerst droog met af en toe zon, maar in de middag stevige buien, soms met onweer of hagel. Ook kunnen er forse windstoten voorkomen. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file door de werkzaamheden in de Koentunnel op de ring A10.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 Waar hij ook eigenlijk nooit zijn ogen voor sluit. Ook in nee, nee, nee. politieke zin niet. Heeft hij zich altijd ja. wel... Uh, hij is wel geëncacheerd, hè? Ja. Ja ja, ja, ja, het, ja, ja, ja, ja, ja. Met de democraten. Ja, ik heb het dus snel uitgewinkel. Hij is in 1949 geboren dus. Ja. ja. Begin eigenlijk ook, ja... Uh, ja, toen kwam het een beetje op de rock'n'roll en zo. En uh, toch de onvrede van de jeugd met uh, het gebeuren en zo, ja? Ja. ja. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. ja. je nou, okay. oorlog. Ja, zeker, ja. Ja, ja. 50, 60, Ja, ja. Daar is, uh, daar is ook een prachtig. Uh, dat kunnen we misschien straks ook nog wel uh, in het tweede uur draaien. Ja. Tijdens een concert deed hij uh, in die tachtig jaren ook nog wel. Uh, dat hij uh, ja, korte verhalen vertellen was Dus En vertelt hij verhaal dat hij inderdaad uh, met zijn vader uh, heel erg overhoop lag. Uh, hij had lang haar en. en uh, ja. ja. Was eigenlijk niet geïnteresseerd in school en werken, maar wel in muziek, natuurlijk. Ja. ja. En zijn vader was een uh, ja, eenvoudige fabrieksarbeider. Okay. En die had het alleen maar over die kotdemd gitaar van hem. En <laughs> ja, ja, waar die alles mee deed, ja. En over zijn lange haar, waar, de, ja, waar ja. hij zich aan ergerde. Ja. En. Uh, dat verhaal dat, dat kunnen we dan laten horen dat hij s'avonds thuis komt, Springsteen. Okay, en zijn vader zat. Ja, ja. Uh, ja. ja, laat ik het maar niet over vertellen. Dat moet straks maar naar ja, luisteren okay. eigenlijk. Ja, ja, want we hebben ervoor gekozen om het eerste uur wat uh, kortere uh, ja. uh, nummers te doen, wat meer informatie over broer zelf. En het tweede uur de live uh, hè, uh, de uitvoeren ja zo. Ja, ja. Ja, want want want eigenlijk leef... moet je niet te veel over Springsteen praten. Uh, Springsteen moet je horen en moet je meemaken.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 Als jij naar een concert gaat van een bepaalde artiest die op tournee is, dan is vaak elke avond... Klopt. Ja. Ja, setlist. dezelfde playlist. Dat ja, nee, heeft broers niet. Je nee. hebt elke avond okay. uh, weer verschillen. Ja, er zijn altijd wel nummers hetzelfde, ja, maar ja, heel he, veel ja. verschillen zitten oh. erin. Arrangementen veranderen die verandert regelmatig. Als ze bent, dan haalt hij er weer een paar blazers bij. Oké, okay. uh, dat is leuk inderdaad. een ja. vrouwelijke ja. violist ja. erbij gehad, ja. die is ook ooit, die is al altijd gebleven.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 Zo, of zo, En toen dacht ik, toen ik heen ja. ging, van... Uh, ja, ga ik dit wel leuk vinden? Ja, Helemaal alleen. solo, echt? Is helemaal solo, met een paar gitaren en de piano. Oké, okay, zo, best dat wel. Ja. En een orgeltje. Ja. Maar hij begeleidt zichzelf helemaal uh, alleen. Ja. En uh, ik denk, ga ik dat wel leuk vinden? Ja. Nou, ik kan je zeggen, Pim... Uh, hij heeft daar anderhalf, twee uur zijn staan spelen. Het had voor mij ja. al, de hele nacht door mogen gaan. <laughs> zo verschrikkelijk goed. Ja. Say your prayer. Days. You don't wait on your no heels, you wait on that will fetch And on all the pretty little things that you can't ever have And on all the promises that always end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 Your face was in the shadows, but I knew that it was you who were standing in the doorway.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 de stad in op zaterdag vaak om uh, LP's uh, te zoeken te luisteren. Ja. <laughs> nou, ja. Springsteen, het was de dubbel LP, The River. Uh, ja, ja natuurlijk bekende ja. ja. En daar stond het nummer Point Blank op. Dus ik kocht die dubbel LP en ik ging thuis luisteren. Inderdaad. Ik denk niet alleen Point Blank is een heel mooi nummer, maar het hele album. Maar, ja, ja, ja. Alle nummers uh, vond ik goed. De uh, River staat daar uiteraard, ja. uiteraard ook zijn ze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 het publiek. Oh, oké. Okay. Daarom nou, ja. speelt hij ook zo lang. Ja. Ja, ja, hij ja. wil eigenlijk met het ja. publiek zijn. En ja. Hij wil spelen, ja. hij wil ja. bezig zijn. Ja. En uh, in periodes dat hij thuis zit, dan kan hij nog wel eens uh, depressief ja. raken. Ja, okay. ja, ja, ja. Er is niet zoveel over ja. bekend, maar Toch wel. hij ja. heeft het zelf wel ja. toegegeven ja. dat, uh, dat hij dat heeft. Ja. Take me now, baby, hier I am. Hold me close, try and understand. Desires, hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feast. Come on. Ik heb hem denk ik 30 keer ongeveer gezien. 30 keer. Ja. Zo, zeg, ja. Dat is heel vaak. Hè. En dan ben ik eigenlijk nog maar uh, iemand die weinig heen gaat hoor. Ja. Vorig, ja. Vorige week ik zei ze is hij Kluun op televisie uh, met Leon van Donschot. Het is een muziekjournalist. Ja. Die is ook een Springsteen gek. Uh, Kluun gaat volgend jaar als Springsteen weer gaat toeren in Europa. Gaat hij naar acht concerten? Zo. Ja. <laughs> Leon van Donschot naar 18. <laughs> nee zeg. Ja. Er zijn fans, Pim, die reizen hem helemaal achterna. Tijdens oh, zo'n toernooi. Die zijn er gewoon elke ja. avond. Ik heb hem een aantal keer in Parijs gezien. Ja. Ja. In uh, Antwerpen, in Duitsland, wow. ja. uh, Barcelona. En één keer in New York, ja. Vroeger waren er een, ja. een, waren er een paar uh, knapen in, uh, in Limburg... En die organiseerden dan reizen naar Springsteen. Oké. Maar toen belde ik een keer die twee jongens op. En ik zei: Heb je nog kaarten voor Parijs? Ja, ja, ja. Hebben we nog? een... ja, zeiden ze: Maar je bent toch vaker met ons mee ik zei: Ja, regelmatig. Ja, we willen dit jaar ook een reis naar New York organiseren. Oh, oké. Vind je dat leuk? Ja. Ik zeg: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, dan zetten we jou ook op de lijst. Dat je geïnteresseerd bent. Dat is goed. Dus ik kwam s'avonds thuis en, uh, voor mijn werk. Ik zeg tegen uh, Lydia, mijn vrouw... Moet je luisteren, we gaan in augustus gaan we naar New York. <laughs> Een weekje. <laughs> oh, zegt ze, nou, <laughs> oh, zeg, ze. goed. We waren er al eens geweest met de kinderen. Ja, ja, ja. En uh, ik zeg ja, één ding. Je moet één avond mee naar Springsteen, zeg <laughs> <laughs> <laughs> ik. <het> wel veel over. <laughs> nou, serieus, heb je niet wat leukers? <laughs> Dat is echt ja. <laughs> Maar goed, even ja. later. Ze zeggen, nou, als jij dat nog graag wil, dan, dan moeten we dat doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik zeg, maar, zeg, maar, zeg maar waar jij graag naartoe wil. In die tijd was net die uh, musical uh, oh, de Lion, Lion King, King was ja. uit. Ja. ja Ik zeg, nou, dan gaan we naar Lion King. Nou, ik probeer om uh, al thuis via de computer een kaart te bestellen van de Lion King. Nee. Dat is al uitverkocht. uitverkocht, uitverkocht ja. Ja. Nou, waren we waren aan New York en in de half van het hotel waar we waren, daar was ook een balie voor. Uh,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 omdat ze redeneren, die verkoopkantoor. Ja, die, die, ja uh, die mensen gaan het dan op de zwarte markt toch meer voor betalen. Ja, op die manier. Oké. Okay, ja, maar ja, ik, ik vind ja. dat niet kunnen. Dat vind ik ook niet. even. een beetje raar. Ja, nee, ik, weet, ik denk, hier blijft gelukkig die prijs redelijk. Ja. En, uh, maar ja...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 is dat hij trad op, op Broadway solo de mm -hmm. afgelopen jaren. Dat heeft hij uh, maandenlang gedaan. Nou, dat leek me ook wel uh, ja. mooi. Ja, op, <laughs> dus, dus ik had er met mijn zoon erover. Maar dan moest je ook op uh, een bepaalde, uh, hele ingewikkelde manieren hoe, hoe kon je inloggen. En op een gegeven moment belt mijn zoon en hij zei... nou, ik kan kaarten kopen. Oké. Okay. Ja, die waren 800 dollar per stuk. Ja. Ik zeg, nou, laat allemaal zitten. Ja, dat nee, vind ik ook. Dat, een dat, beetje dat heb ik er dan niet vooral. Ondanks ja, nee. ja, dat ik zo'n nee. groot fan ben. With a French cream standing in that adoring like a dream, I wish she'd just leave me alone. Me, French cream won't stop, and them boots and French kisses will not break that heart stone. With a Oh, she's the one She's the one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 persoonlijk, wat voor een type is hij? Want hij, hij is een beetje dictator of niet? Of nee, hij stuurt, nee, totaal nee, niet. Nee, nee, nee. Hij is wel degene de dirigent of zo, ja. ja als je, als je ja. leest, de mensen die hem ontmoet hebben, uh, vind het heel aardige, een heel ja? aardige man is het gewoon. Oké. Okay. Zelfs uh, een beetje bescheiden en, en, en uh, ja, hij heeft toch heel wat bereikt, heel wat gepresteerd. Uh, ja. Hij komt ook regelmatig in Nederland. Ja?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 En toen las hij op een gegeven moment dat hij altijd dan vaak gaat eten... bij een uh, Italiaans <laughs> restaurant in Eindhoven. En een goede vriend van me, die, uh, die visiteerde bij het PSV... Ja. dat is ook een Springsteen-fan. Okay. Ik zeg, <laughs> ja, nou kijk je naar dat restaurant toe? We vragen die eigenaar uh, of die weet wanneer Springsteen komt. Ja, Ik zeg: nou, Ja, naartoe. <laughs> ja. uh, maar er is niet van gekomen, want nee. die, ja, nee, die man is overleden... die uh, eigenaar van het restaurant... Dus uh, ja, ik, ik weet niet, uh, hij zal nog wel regelmatig ja, ja. hier naartoe oh, komen als okay. Springsteen. Maar ja. ik hoor enige teleurstelling: je hebt geen handtekening ofzo, geen nee, memorabel. Nee, nee, nee, nee helemaal dat is, niks. Het nee. is, dat is nog grotere teleurstelling. Oh. Toen, uh, vroeger had je hier in, in Zandvoort, ik weet niet hoe lang woon jij in Zandvoort? Acht jaar. Acht jaar, ja. ja. ja. Uh, vroeger had je hier Lifa Lok, dat is van mijn leeftijd. Een ja, ja. uh, Half Chinese jongen. Uh,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 Ja. Dus als ik kaarten wilde hebben voor Springsteen, dan belde ik vaak naar Liffa. Ik naar Liff, ja. ik wil graag heen. Oh. Uh, Oké, okay, ik zorg voor kaarten. Ja. Het uh, was voor mij een makkelijke ingang. Ja. Toen kwam Springsteen solo naar Carré. Ik heb ook weer via Liffa kaarten besteld. En, uh, toen zei hij, hij zegt, uh, nou, misschien kun je hem wel na afloop ontmoeten. Oh. Hij ja, zeg, ja. Ik, ik, ja. Uh, ik ben daar ook. En dan uh, kan ik jou om een backstage nemen. Ja, ja. uh, ja. uh, dus ik was al helemaal nerveus. Uh. Ja. <laughs> nou, er ging een nichtje ja. mee ja. naar dat concert. Ja. En uh, het was bij Carré gigantisch druk. Het concert zou om uh, acht uur beginnen... Maar er stonden heel veel mensen... die hoopten om nog naar binnen te kunnen. Ja, natuurlijk. Ze hadden ja. geen kaartje kunnen bemachtigen. Okay, maar ja. Dus er was een hele blokkade van mensen. Dus voordat ik binnen was... en mijn kaartjes lagen bij de kassa... die waren er gelukkig <laughs> wel... Uh, ja, het du duurde de hele tijd. Dus het concert ja. begon een uur later. Nou, we zaten prachtig... twaalf rij of zo. En, ja. uh, schitterend concert. En de afloop... Uh, ja, ik zeg tegen mijn nichtje, ik we moeten hier maar even blijven wachten in de zaal. Want dan <Elijah> ja, worden we wel gehaald. <engoDI> ja. Ja. Want ik had het eh, een jaar daarvoor meegemaakt. Schoonzusje en mijn zwager waren gek van Lou Rolls. En die trad op. En toen moesten we ook wachten in de zaal. En kwam Liva ons halen en had ons bij de backstage. Dus wij blijven zitten, maar al wie er kwam, geen liva. En uh, op een gegeven moment komt er zo een hij zegt meneer, wilt u de zaal verlaten? <laughs> ik zeg, ja, ik zeg maar, ik zou backstage genomen, worden. hij zei, ja, ja, sorry. Hij zei, maar we moeten het hier leegmaken, ja. hij zegt: we moeten maar op de gang wachten. Ja. Dus wij op de gang wachten ja. en daar liepen nog wel wat mensen, maar ja, er gebeurde niks. Nee, dus uh, nee, ja. ik zag wel Jack Spijkerman zag ik, dat is ook zo'n Springsteen ja. en die zag ik een deur ingaan. <laughs> ik denk: nou, hij wel en ik ja, niet. Hij <laughs> <potverdomme>. <laughs> dus, uh, ja. Nou, wij naar buiten, ik, nog omgelopen naar de artiesten ja. in de uitgang. Niks. Nou, wij maar naar huis. Toen belde de andere ochtend, belde Liff aan me op. Waar zat jij nou? Ik zeg, ja, waar zat ik nou? Ik zat op rij 12. Uh, daar daar. Ja, ja, ja, ja. Het is helemaal misgegaan. Ik, uh, ik was in, uh, in de zaal maar met Tina Turner. Maar Tina Turner ja, moest naar Schiphol. Ja, ja, en het concert ja. was later en het liep uit. Dus... Ja. Uh,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 Ook met uh, een jongen waar... Nou, een jongen, hij is bijna tachtig. Dus zo! Zeggen. Ja. En daar heb ik vroeger ook nog mee gevoetbald. <laughs> Dan ga je toch weer over voetbal uh, praten. Ja. Van ja. vroeger. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, is een is zo'n soort nummer eigenlijk. Ja. Ja, het gaat over... Uh, ben je over het ouder worden? Ja, want hij heeft eigenlijk een hele hoop hits gemaakt, hè? Fire, ja. wat niet op je lijstje staat en zo. Ja, Fyre, ja, ja, zo. ja, ja nee. jij vroeg mij een keuze te maken. Ja. En,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 Ja, het is wel iemand die constant variaties zoekt. Okay, en afwisseling. Ja. Dat vind ik ook zo knap van hem. Zeker. Ja, ja, ja. En door wie zou hij beïnvloed zijn? Uh, hij is zeker beïnvloed door, door de, de hele oude rockers. Natuurlijk, hè? ja. Uh, ja. Uh, Elvis Presley en uh, John, John Lee Hoek. Ja, ja, ja. Maar ja. ik vind ook als je ze begin uh, LP's draait... dan zijn het nummers met...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 The summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.